De blokkerholding leed de afgelopen twee jaar verlies. Ook winkels als Xenos, Bart Smit en Big Bazaar vallen onder de holding. Bij Xenos is al gereorganiseerd. Bij een pinautomaat in Havelte is vanmorgen vroeg een plofkraak gepleegd. Of daarbij iets is buitgemaakt is onduidelijk. Mogelijk zit er nog een explosief in de automaat, meldt RTV Drenthe. Daarom zijn uit voorzorg alle bewoners van de appartementen erboven geëvacueerd... en wordt het busverkeer omgeleid. De Explosieve Opruimingsdienst doet onderzoek in Havelten. Nieuwe pakketbezorgers bij PostNL worden allemaal in dienst genomen. De directie van het postbedrijf zegt in een interview in de Volkskrant... dat er geen nieuwe freelancers meer bijkomen. De verandering is volgens PostNL nodig... omdat de pakketbezorgers steeds meer functies krijgen... en vaker bij mensen binnenkomen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een koelkast...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Thema van vanmorgen Jazz with the Beatles. Dit is het mooie Something door Biret. La Lagren, als ik het goed uitspreek. We'll <laughs> be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 Bijzondere uitvoering van uh, I'm the Warriors, De groep Scenario was dat, luisteraars. Om de houding aan. Ja, allemaal Beatle vanmorgen. Ik zei het al eerder. En uh, don't let me down, hè, mensen?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 Maar dat het kost als ik iedereen maar te hulp moet schieten. De vrolijk nummer: Obladi, Oblada. Opgenomen door de Beatles, door de Marmelade. En dit is de Hard Jazz Nights combo.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 Let's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 Thank mm -hmm. you.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 the love of my will never die and i love you Diana Kroll, de uitvoering van and i love her zij maakte natuurlijk van and i love him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 Ik heb blijven luisteren hoor naar al 25 jaar zie je hem, Yes. Dag.